Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Premier Schoof noemt het vertrek van Pieter Omtzigt uit de politiek... een moedig maar spijtig besluit. NSC-leider Omtzigt maakte gisteravond bekend dat hij stopt bij de partij... omdat het werk een te zware wissel zou trekken op zijn gezondheid en gezin. Nicolien van Vroonhoven wordt per direct fractievoorzitter van, van NSC... Het vertrek van Pieter Omtzigt valt haar zwaar, zegt ze tegen Nieuwsuur. Maar ze zegt met goed gemoed door te gaan... en wil blijven opkomen voor de idealen en het gedachtegoed van Omtzigt. Een muurschildering van Anne Frank in Amersfoort is vernield. Het gezicht is door iemand uitgewist. De schildering zit al 16 jaar aan de binnenkant van een geluidsmuur langs de A28... en was kort geleden nog opgeknapt. Op sociale media reageren mensen geschokt...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 Garcia kwam als tiener illegaal vanuit El Salvador naar de VS en bouwde daar een leven op. Het Amerikaanse hoge rechtshof heeft de regering Trump opgedragen om Garcia terug te halen, maar vooralsnog gebeurt dat niet. De NAVO-top in Den Haag gaat waarschijnlijk geen 95 miljoen euro kosten, maar het dubbele. In de voorjaarsnota staat een bedrag van ruim 183 miljoen. In juni komen er 40 wereldleiders. Vanwege de toegenomen dreiging hebben die veel beveiliging nodig. En inflatie en gestegen personeelskosten maken de NAVO-top extra duur. Het weer hier en daar mist, maar die lost snel op. Verder vandaag zonnig, met vanmiddag alleen wat stapelwolken. En het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dus, jezus, dat slaat in ons een bom gewoon natuurlijk. Hè, wat we dan op het nieuws horen natuurlijk. Gisteravond, de acht, de hele avond ging het erover. Dat het niet altijd goed ging met Pieter Omtzigt in de politiek... was al eerder duidelijk. En vanavond kwam het bericht dat hij definitief uit de politiek stapt. Ja. Dat maakte hij op sociale media bekend. Zeker, hij ging net nog niet huilen, maar het scheelde wij. Wel... Nou, even meer respect, hè. Vandaag kondig ik mijn afscheid uit de landelijke politiek aan. Het was een enorme eer en voorrecht om meer dan 21 jaar lang Kamerlid te mogen zijn. De tol daarvan is best groot geweest. En daarom kies ik ervoor om voor het eerst mijn gezin voorop te zetten... en voor mijn eigen gezondheid te kiezen. Ja, ik zit dan echt zo. Die dan denk ik, gezin? Heeft hij nog jonge kinderen dan? Hij is er ook al in de 50? Hij heeft best wel jonge kinderen nog. Ja. ja, ik geloof 12 of zo, 13 of zo geloof ik. Dus dat uh, valt allemaal best wel mee. Dus daar kan je best nog wel de tijd in steken natuurlijk. Maar er zijn er geen foto's van hem gemaakt ook achter de kinderwagen. Dat had natuurlijk uh, dingen toen Borsten heeft Borsten Nou, dan loop ik wel even achter die kinderwagen. Maak jij even foto's? Hebben we het ook weer afgedekt? Nee, ja. dat uh, hebben ze niet gedaan. Maar goed, Schoof had nog wel gereageerd. En de premier die schrijft net op sociale media... Namens het hele kabinet wens ik Pieter de welverdiende rust die hij nodig heeft voor zijn herstel. En natuurlijk zijn er allerlei filmbeelden te vinden dat hij ook wegloopt bij interviews en zo. En er is er zoveel grap over die man gemaakt. Gewoon dat hij altijd maar weer stampvoetend wegliep of dat hij gewoon zijn zin niet kreeg of zo. Maar goed, hij gaat nu echt kiezen voor zichzelf en uh, Vroonhoven gaat het overnemen. Dat zag ze gisteravond goed uit? Ze best een mooie vrouw. Ik ja, zat echt naar ja. te kijk. Ik denk van... Maar ja goed, dat kan wel gauw naast de omzicht natuurlijk. Hè. Kan dat samen ja. met intelligentie? Dat is de vraag, hè? Ja, dat is ook de zo vraag. Dat klinkt dat bijna verbaasd dat de vrouw er goed uit Nee, had, maar goed. Die... Zo, volgens mij had zich ook even goed over nagedacht. Want dat ze zichzelf ook extra presenteerde. En ze op de vraag werd gevraagd. En uh, hoe zit u in die emotie? Uh, Zij ze toen niet alleen artikel 68? Wat is dat? Het was toch zo dat ze toen een keer uh, iemand was vroeg. En uh, ja? dat artikel was dan zo van dat... Uh, dat dat een bepaalde lading had die alles dekte. Dus dan hoef je hier niks uit te leggen Oké, zo was het goed, goed ingelezen. Nou, ja. Nu werd gevraagd, van, en hoe is het met uw emotie? Nou, om even duidelijk te zeggen, er is Ik heb niet gehuild. <laughs> zei ze dat? <laughs> ja, dat zei ze. Dat vond ik wel weer mooi gedaan. Ja. Dus dan denk ik denk van, nou, dat, uh, dat, dat pad gaan, hebben we echt... Heel veel bewandeld. We gaan nu een andere pad oplopen. Oké. Okay. Dus nee, goed. Ja. Het is samen met de omzicht natuurlijk de, de, de, de, de, de, de, de, de starter van deze partij. Dus ze gaat het uh, doorzetten. Zeker weten. Nou, sterkte ermee. Goed. Je bent zelf wel week bijgebleven. Nou ja, dat ze een hele nacht doorgehaald hebben in ja. Den Haag. Dat vond ik ook wel uh, iets. Ik denk van nou. De voorjaarsnota. Kranig hoor. Nou. Ja. En uh, iedereen heeft er natuurlijk zijn plasje over gedaan. Lubach, ja. maar ook wel anderen zeiden van... ja, is dat nou wel slim om zo lang door te gaan? Dan wordt, iedereen wordt een beetje slap en geeft dan elkaar toe. En is dat dan een sterke voorjaarsnoot wat eruit nou rolt? Ja, nou ik ben wel blij dat de huur twee jaar niet verhoogd wordt. Deze is echt, wel echt heel egocentrisch. De zestiger die zegt, nou, ik ben wel blij dat de huur niet omhoog gaat. Ja, ja. Nou, nou. ik heb geen eigen huis. Ja. En ik nee. werk ook, als ik, daar word ik weer op gepakt. Ja, zeker. Je hebt het zwaar. Ja, ik heb het zo zwaar, man. Zeker. Oh. Echt, ik heb altijd moeilijkheden met die mensen die boven de 60 dan gaan zeggen, nou, ik krijg het allemaal net sluitend. Ja, Wat? maar jij hebt een eigen Wat? huis, hè. Daar, daar, daar profiteer je wel van. Dat heb ik niet. Ja, nee, dat is waar. Maar wat heb je dan altijd die tijd gedaan? Ah, oh, goed maakt het verder niet uit. Nee, maar ik Heel wel huur betaald. Ik denk <laughs> altijd gewoon dat toch de wat jongere generaties toch wat lastiger hebben. Denk ja, ik zo. O, de zeker. ouderen hebben het over het algemeen wel goed geregeld voor zichzelf. Ja, maar de jongere generatie die heeft moeite om, om uh, hoe zeg je dat, uh, uh, tering naar de nering te zetten. Zeg je dat zo? Ja. Dat ze moeite hebben om uh, een beetje zuiniger te leven. Nee, want je moet geld hebben tussen de middag. Om een lus te halen op school. Ja, zeker, je moet gezien worden. Je gewoon het, brood meenemen daar, dat kan gewoon niet hè. In het restaurant moet je gezien worden met, met zo'n hele mooie broodje weer met beleg en zo. Ja. Weet ik van. ja goed, daar maak ik me soms ook wel zorgen over. Maar ja, ben ik mijn kinderen niet aan het pamperen? Het zijn blasé zijn ja? ze. Dat zeker. Nou goed, dit is de toepakleven van de radio. Fijn, toen op basis staan. Straks natuurlijk de geschiedenis, de Zandvoortse berichten. En die heren daar, goud van oud. Kinga Kalkaar, Ingel sorry, ik voor de de Nederlandse artiesten. had een hitje met spinning around. en Spinning Around. Beide muziekeren, er staat er morgen uit het zornige Zandvoort. Fijne toestel op aanstaan en we kijken vandaag de kant. Ik hoorde vanochtend trouwens op het nieuws net om acht uur... dat er een afbeelding van Anne Frank aan, aan de binnenkant van een geluidsscherm was weggehaald. En nou ja, goed, dat is antisemitisme ja, natuurlijk, dat roepen we meteen dan altijd. Dat is ook wel zo weer waar. Alleen de maker van de, de Anne Frank, die had zoiets van... Je was wat milder. Die zei een gegeven moment van... Ja, maar er zit misschien toch wel een boodschap achter. Want het is toch wel netjes gedaan. Het, is dus, het gezicht is netjes weggehaald. Nou, dat vind ik dan wel weer mooi dat iemand dat kan relativeren. Dat iemand dat nog durft om dat te relativeren. Je denkt van, oké, okay, iemand was bezig om daar misschien een ander gezicht in te zetten. Ja, maar ja, sommige gezichten zijn heilig. Daar mag je niet aankomen. En als we het toch over antisemitisme hebben... leerlingen van de orthodoxe Joodse school Sieder in Amsterdam... Ik kijk er niet meer van op, want we zijn aan het voetballen op een uh, ja, voetbalveldje en daar staan grote hekken omheen. En uh, uh, ja, hebben ze daar niet het gevoel door dat ze zeg maar, uh, voelen zich onveilig voelen of voelen ze juist beschermd? Want ja, die hekken die moeten hun beschermen tegen antisemitisme. Ik kijk daar wat praktisch naar. Ik denk, ja, die kutbal tegen mijn ramen, daar ben ik helemaal zat van. Maar goed, zo mag je het ook niet naar kijken, denk ik. Goed. Dus er staat er morgen een fijne toestel op uh, aanstaan. Uh, wat zit u te lezen? Alweer iets over eten zie ik. Ja, weer over eten. Nou, iets over geurig eten. Het ja. is vandaag Nationale Knoflookdag. Echt waar? Ja, een knofje erbij. Okay. Maar uh, die, die, deze dag wordt elk jaar uh, in de Verenigde Staten gevierd. Want uh, het is ook uh, als cultureel symbool medicijn en natuurlijke smaakversterker. Yeah. En uh, interessant gebruik daarvan is dat het echt bijna overal in de wereld wordt gebruikt. En de gezondheidsvoordelen zijn de antioxidanten en antibacteriële eigenschappen. Dus dat is wel heel goed. Dus uh, nou, ik ga vanmiddag. Uh, ga ik dat eens dus, uh, flink uh, doen. Ja? Ik ga lekker. Uh, nou goed, doe het. Uh, dan is volgende week weer uh, weggetrokken, in ieder geval. Die, ja, dan Zijn er dampen opgetrokken? Nou, je ja. hebt ook in Frankrijk van die feesten. Ja. Het schijnt dat dan echt zo'n. Uh, ...doom om het dorp heen uh, ligt... ...omdat het zo ontzettend veel stinkt. Ja? Uh, ik vind ja. het wel leuk. Ik, ja, het wel goed, ik ben er niet een hele grote fan van... ...maar goed, als ze het erin doen, dan vind ik dat oké. Okay, dan, dan kan het ook wel weer. Nou, verder vandaag in de Telegraaf de ...crisis op de woningmarkt heeft uh, groot impact op de toekomstplan van jongeren. Uit de jongste cijfers van het CBS... ...blijkt dat veel huishoudens uh, jongeren uh, uh, uh, uh, hebben. En dat jongeren, zeg maar... Uh, tot midden twintig echt thuis moeten blijven wonen. Zelfs met kinderen. En dat de ouders dat eigenlijk helemaal niet erg vinden. Dat zeggen ze ook altijd. Helemaal niet erg. Maar ze kunnen niet verder beginnen aan hun leven natuurlijk. Dus daar moet naar gekeken worden. En verder wordt er ook gekeken naar nou ja, al die bedrijven... die die woningen op de markt dumpen. Want die verdienen er niet zoveel meer aan. En uh, die worden dan toch wat hoger prijzen worden die verkocht. En heeft dat dan meer kansen voor uh, mensen om te huren of te kopen? Ook weer niet. Dus volgens mij wat het, uh, de regering heeft ingezet... dat werkt volgens mij niet helemaal. Maar... Zijn, er is wel een beweging op de woningmarkt. Dat is wel zo. Oh ja. Ja, dat ja. is ook zo. Goed, uh, straks is de antwoordse berichten. Zeker. Ja. Eerst even een beentje, dat ken ik niet. De Couteniers Pink Cactus Café. De nieuwe LP, wil ik zeggen. Nou, ze zullen vast wel op LP hebben uitgebracht. Want het is een alternatief beentje met geinige muziek. De DMR's zijn aangesloten. Dat is ook een beentje. En ze hebben over de beginning of the end. ahead and you can't, can't go on, Get dead ahead and don't look back, keep your eyes upon the road, don't get troubled by what you can't see, if you can't keep your eyes fixed on nowhere to go Wait on me Wait on me On the things that once made you smile Mee. Deacon Blue, your town. Dat is een van de grote hits. Met kritische noot naar de maatschappij. En dit is de nieuwe plaat Wait on Me, the Great Western Roads. En je zou denken, wat voor hits hebben ze nog meer gehad? Vooral in de jaren 80 hadden ze een grote hit met uh, dignity. Towns, dat is nu een grote hit. Nou goed, ik denk, de, de, je, jij kent hem volgens mij wel toch, deze plaat? Zegt hij, uh, zegt hij iets? Nee, oké. Okay, nou goed, misschien meer in de alternatieve zien was het een grote hit. Dat zou ik zomaar kunnen. Goed, die stoebak leeft op de radio van trouwens. De koeteniers. en ze hebben een nieuwe plaat uit de Beginning of the End met de DMA's. Die hebben samengewerkt. DMA's is namelijk ook een ander beentje. Dat hoort je. Ja, de muziek. Goed, uh, vertel. Ja, het Mauritshuis. Ik weet niet, ben je er ooit was geweest? Ja, nee, ja lang geleden. Maar uh, ja. ik had ik, richting gehoord, ja, over het... Jezus, Ja, er, waren acht, er zouden 18 werken van de Rembrandt zijn. En ja. er zijn er nog maar elf van over. Nou ja, dat, dat ik, valt nog wel je mee, maar... Maar ik vind het echt wel bijzonder. Want ik denk, hebben ze nou inderdaad uh, enorm veel uh, grote bedragen neer moeten tellen om deze te kopen ook? Ja, hè? ja. is het ja, dan ook wel een verlies Ik hoorde de, de, de, hoe noem je het ook weer, zoiets die dat samenstelt? Die van zo'n... Uh, uh, de rest niet de restaurateur, maar die de... Ja, nou, echt de kunstkenner. Dat ja, nou van, goed, de, de vrouw die dat regelt... om al die schilderijen op te hangen. Zegt maar, ja, maar ik vind het natuurlijk wel een mooi verhaal ook, hè? Ja, uh, het is natuurlijk wel een mooi verzet erbij. Gewoon natuurlijk dat het wel, maar het komt natuurlijk wel uit het, het atelier van Rembrandt, hè? Ja, ja. hij heeft wel fucking zijn handtekeningen eronder gezet. Oplichter, weet je wel. Hij heeft ja, gewoon nou. een een of andere prutser. Als leerling heeft hij dat schilderij laten maken... en dan komt voorbij lopen. Oh, dat ziet er ook best wel aardig uit. Nou, daar zit ik mijn handtekeningen onder. Ja, hier staat ook dit <laughs> werk... Uh, Oogt moeizaam. moeizaam. Alsof een leerling zijn best heeft gedaan om de meester na te bootsen. Ja. De ogen zijn vlekkerig, de neus is minder duidelijk. Ja. Maar er, er staat dus een handtekening en uh, die is wel aangebracht toen de verf nog nat was. Maar het was echt uh, niet uh, ongebruikelijk, hoor. Dat de meeste het werk van een leerling signerend. Nee, dat klopt. Dat weet ik ook wel. Want het was natuurlijk één uh, atelier waar heel veel werk voor uh, verzorgen. En Remmel, die verdienen aardig wel centjes. En uh, productie, productie. Dus ja, ga je even mensen aannemen die ook het schilderwerk kan doen. Hè? Ja, en dan maken ze runtige foto's van die schilderijen. Ja. En dan denk ik van ja, dus het gaat allemaal wel heel ver. Ik, ik, ik, ik hoop dat het, het allemaal hobby is. Dat het allemaal niet uit de staatskast gaat, dit, zeg ik altijd. Maar goed, het zijn natuurlijk altijd wel, zijn wel leuke verhalen om daar even rond te lopen. Dat oh, is ook leuk schilderij. Koffie? Ja, koffie. En, uh, maar op, op zichzelf denk ik al van ja, dus hoeveel schilderijen hebben ze dan bekeken? En hebben ze misschien ook wel uh, meer schilderijen voor echt versleten, terwijl het ook neppers waren? Ja, oh ja dat geloof ik wel, dat, dat gebeurt gewoon. En ja, het zijn natuurlijk meestal wel grootgrondbezitters die dit schilderijen kopen voor miljoenen. Ja. Dus die deel, zullen wel even balen, maar dan gaan ze ook weer verder met hun leven. Ja, toch? Ja. Ze eten er geen boterham minder om, hoor. Nee, het is, maar, het is altijd wel weer leuk dat ze iets ontdekken. Ik kan me nog herinneren, ooit een, een, een man ook een heel klein schilderijtje had. Echt van, nou, 10 bij 20, nog niet eens, denk ik. En die zei ook altijd dat het een Van Gogh was. En die is er ook jarenlang mee bezig geweest om dat te, ja, echt te laten bestempelen. En uh, daar kreeg hij ook een, een, een echte scheiding door. Echt alles stond in het teken van de schilderij. Want hij dacht gewoon echt dat hij hier een kapitaal had. Terwijl het echte kapitaal, dat familietje van hem, dat uh, verloor hij, zeg maar. Ja. Ja, dus dat ging allemaal niet zo, uh, niet zo fijn. Ga het uh, nuttig doen met je leven. Daar nou, ja. by the way, nog even over opzicht. Ik ben wel heel benieuwd of en wat hij gaat doen. Of misschien gaat hij wel een boek schrijven over zijn leven. <laughs> Ja, dat kan natuurlijk ook. Maar, want er was wel een boek geschreven, volgens mij, door die dame met wie hij samen dat toeslagen schandaal aan ja. het licht oh, ja. had gebracht. Ja. En dat wil ik nog wel een keertje gaan lezen, eigenlijk. Oké. Okay. Nou ja, ja, goed. Iedereen ja. is positief over me. Die heeft, hij heeft mooie dingen gedaan. Alleen, ja... ja om groepen bij elkaar te brengen, hij is geen het dossier vreten, maar om groepen bij elkaar te brengen is hij niet zo heel sterk. Nee, nee, nee, nee dat is zeker waar. Maar ja, hij is gewoon een geweldige motor op de achtergrond. En die uh, moet je eigenlijk zonder als je die kwijtraakt. Ja, uh... ik denk dat wel heel veel mensen wel een stuk op, uh, op een stuk zijn gegaan met overleggen. Ja, die, oh ja, dat geloof ik. Ja, ja. Wat zij ook weer die van BBB zeggen, nou, ik ben nog even aan gaan klaar voor Hij moet eerst nog even wat dingen uitzoeken. Nou, dat ga ik even. Het uh, effe... ja, duurt nog wel even. Het duurt nog wel even. <laughs> dus nou, de politiek, maar de voorjaarsnoten is er dus. We hebben Nederland is weer vlot getrokken. Alleen, ik we begrijp wel, over de voorjaarsnoten. dat is gebaseerd op de cijfers van februari 2025. Dat is nog wel. En ja. ja, nu zijn er toch wel wat dingen veranderd, ook met Trump die allerlei dingen heeft, handels. Uh, Belasting heeft Hebben ze allemaal al rekening mee gehouden? Met wat er, wat er nee, zou kunnen gaan gebeuren? daar had, hebben ze geen rekening mee gehouden. Oh. Echt op uh, cijfers, oude cijfers gebaseerd. Dus dat moet nog bijgesteld worden. Ook de defensienota, die wordt ook nog wat hoger. Ja, maar het was sowieso al dat we een ravijnjaar zouden krijgen. En het was allemaal een beetje onzeker. En ja. het, er wordt echt uh, in de gemeente heel uh, uitgebreid over gesproken steeds. Ja. En dan denk ik echt van, ja, het fijne wisten we er nog niet van. Dus nu uh, kunnen ze gewoon uh, volop... Kunnen ze, uh, Slecht nieuws brengen en zo. Ja, dat hoort allemaal bij het ravijnjaar. Ja, ja precies. Ja, je, je ziet een ravijn, maar hoe diep? Hoe diep? Ja, het, het blijft, blijft me vallen gewoon. Maar ja. goed, Kaas, jij heeft een nieuw album uit. Everyone outside. Ja, precies. Paniek. Everyone outside. Everybody feels alright outside. Ja, wat een mooi gegeven. Ontmoet elkaar buiten in de tuin. Ja, lopen door het park heen. Pakken elkaars handen en uh, zingen uh, hallelujah of zo. Zo het is natuurlijk goed. Je het al. Mm, het nieuws gaat Zeker, weer. we kijken even naar de standwoordse berichten. Dat was vroeger dan normaal. Als ik Pas het hele schema gewoon niet. Hè? Dat kan natuurlijk niet. Liefdevol uh, toneel, uh, ver, uh, toneelverwerking. Uh, 13 april was dat. Speelde Ada Vinken en uh, Arma Klaassen. Een, uh, ja, een toneelstuk in het oude raadhuis. En het was een heel minimalistisch uh, toneel. Er stond alleen een stoel en een tapijtje staan. En die stoel was vaders stoel. En het ging over het feit dat vader eigenlijk nooit over de oorlog praatte. En dat, eigenlijk, uh, ja, dat zij de pijn wel voelde van vader. En dat dat eigenlijk soms wel, soms wel generaties door kan uh, spelen. Iets wat iemand heeft meegemaakt en er niet over praat. En daar was boosheid, vertwijfeling. En ja, het was uh, mooi om te zien en om daarbij stil te staan. Oké, okay. ja. Ja, vanaf uh, mei, zo, uh, volgende maand, start de provincie Noord-Holland samen met Zandvoort en Omliggende gemeenten, om gemeente een tijdelijke proef op de zeeweg. Het doel is om een veiligere weg en een betere bereikbaarheid van de kust te creëren tijdens drukke zomerdagen. Uh, denk Wat gaat er nou veranderen? Yeah. Slechts één rijstrook per richting. Ik denk, nou, dat wordt uh, nog meer file. Yeah, dat... <laughs> Maximum snelheid van 60 km per uur. Maar ook de inzet van een pendelbus vanaf een PNR-terrein. Dus uh, met die proef willen ze kijken of er een aangepaste verkeersinrichting kan bijdragen aan veiliger en slimmer vervoer voor automobilisten, fietsers en wandelaars. Ja, oké. Okay, dus, nou, ik ben heel benieuwd. Het Zand wordt, uh, wordt zo zeg maar gewoon een wandelgebied. Ja. ja, maar ja, weet je, ik vind het wel een beetje gek hoor, want dan wordt het maar één uh, rijstrook. Ja. En dan krijg je nog meer uh, verkeersindigestie. Nou ja, dat was, ze zat er een theorie op losgelaten. Ik heb het eerder zitten lezen. Dat het had niet te maken met verbreding, maar meer uh, op een goede manier dit soort dingen te structureren. Waardoor het misschien toch beter gaat lopen. Nou, ja. dat had ik iets over gelezen. Zich loopt die gewoon goed, maar je hebt natuurlijk die bottlenecks. Uh, op het moment dat je de bocht omgaat bij, uh, bij Bloemendaal aan zee, ja. dat, dan gaat hij van twee gaat die naar één. Ja. Maar als je dan helemaal één doet, dan heb je gewoon uh, nog veel meer verkeer overal. Ik denk, ik, ja... Is ja. het ook niet zo? Ja, nou het is maar een probeerstel om te kijken wat uh... dat helpt. Zeepkisten race komt weer terug. Hey, mensen praten er al jaren over dat het terug moet komen. Het moet een openingsact worden bij het racefestival. En de gemeenteraad heeft erover gepraat samen met de stichting Zandvoort Beyond. En zaterdag 23 augustus moet gaan beginnen. En deze Zandvoort Beyond is natuurlijk een paarplugproductie voor alle evenementen. En die zorgt ook voor vergunningen en voor alle side events. En er is veel werk bij en er is een beperkt budget. En uh, kijk, kijken, uh, uh, uh, Rob uh, Lange, Langeberg, Langeberg uh, uh, is de nieuwe directeur van deze site events. En uh, die zegt, uh, ja, nieuwe sponsoringen te hebben gewerfd. Dus er is weer een extra bedrag binnengekomen, want de gemeente heeft het gekort. En die heeft zo gezegd, nou, we moeten eerst maar eens kijken of dit allemaal gaat lopen. En het gaat natuurlijk ook aflopen, het, het Formule 1. Ja. Het gaat nog in 2026 als laatste keer gereden worden. En dan dus is het is nog twee klaar. keer, dus is het klaar. Maar ja, ja, wat komt er dan? Hè? Er komen komt bepaalde andere grote evenementen waarschijnlijk weer terug. Natuurlijk, maar goed, dat is geen Formule 1. Maar goed, op het Raadhuisplein ja. uh, start de zeepkist terecht, race. Uh, uiteindelijk komt er ook een grote beeldscherm op het Gasthuisplein. Waar dus je dus ook de race kan bekijken. En de city dressing wordt ook beter, daar is ook over, over gepraat. En een betere beveiliging. Uh, mensen tussen de 18 en 25 moeten gevaccineerd worden. Oh nee, nee, die krijgen een speciaal bandje. Oh. En dat is om voor de drank. Want daar zijn vorig jaar wat foutjes mee gemaakt. Want er zijn toch wat jongelui die drank hebben gekregen. En dat hebben beveiligers gezien. Oh, is dat fouten. is niet volgens de regels gegaan. Ja. Dus, dus dat is, uh, en ze gaan iets bedenken voor het, het, ja, het podium. Wordt alles neergezet waardoor je geen opstoppingen krijgt in het centrum. Dat was vorig jaar ook een puntje. Dus ja. Deze Beyond, Stichting Santwoord Beyond, die gaat kritisch kijken hoe dit allemaal beter kan worden. Maar je houdt die bottleneck ook in de Haltestraat, hè? want als je daarin gaat, dan heb ja. je op een gegeven moment aan de rechterkant uh, de Schoolstraat en dan heb je een uh, salonnetje. En, en dan moet je door naar de rest van de Haltestraat, maar daar is het echt zo smal. Ja. Dus dat is echt vroeg, vroeger al bij, uh, bij de Grand Prix, uh, dan hebben we het over de vroege Grand Prix in de jaren 70-80. Ja. Het was echt verschrikkelijk. En het is nog steeds zo. Je hebt ook al de neiging om als zandwoord denk je, nou, gaan we even achterlangs. Het raadhuis langs en dan achterom. Yeah. En dan ben je gelijk op de helft van de Straat. Oh, kijk. Okay. Oh, dus als, als je de weg weet, weet, dan kom je er wel. Maar het is, uh, het is gewoon lastig. Het ja, is echt lastig. De, goed. Dus, uh, maar goed. ik denk zelf ook van... Dat uh, ze willen checken, die mensen tussen de 18 en de 25. Nog even. Weet je, het, het wordt allemaal zo betuttelend. Nog even. En dan worden er overal van die uh, uh, lucht... Uh, uh, bekijkers uh, geplaatst. Dat dus ze kunnen zien hoe hoog de alcoholuitstoot uh, is overal. <laughs> en er ja. wordt er gelijk ingegrepen. Oh, er is risico op vechtpartijen. Ik bedoel, ik vind alcohol gewoon heel gevaarlijk. en uh, We zijn al tegen roken, maar er moet alcohol ook niet op het, uh, op het uh, dingetje komen. Ja, ja van, ze krijgen, Er zit al genoeg accijns op, dat in ieder geval wel. Oké. Okay. Nou goed, uh, nog jij ja, als laatste kleintje. Ja, nee, de Trumpstraat in Oud-Noord is helemaal hersteld. Ja. Want uh, er was in uh, november 2024 ontstond er plotseling een gat in de weg in de Trompstraat. En dat was gevaarlijk voor het verkeer en voetgangers. En uh, toen werd, was er een noodreparatie. Maar ze hebben nu dus echt uh, gezorgd dat hij helemaal bezig is. Maar door het droge weer wat er nu is, is de grond nog niet overal helemaal ingeklonken. Want als het gaat regenen gaat het allemaal vast te zitten. Yeah. Dus in augustus gaat de gemeente nog hier langs om de straat te controleren. En let op eventuele verzakkingen of spoorvorming in de bestrating. Wacht, en nu is de zieke zelf gewoon. Ze hebben zeg maar een nieuwe riolering gedaan. Ze hebben gewoon gat dichtgespit. En verder, jongens, tegen er al Nee, Ze hebben gelijk de riolering helemaal vervangen ook. Ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, als het nu, gaat worden, als het nu pas inklinkt... Dat betekent dat ze niet even met zo'n dikke, dikke, dikke dik overheen zijn gegaan, toch? Jawel, jawel, wel. Okay. Maar het is gewoon pas, als het echt goed regent, dan, dan klinkt het nog verder in, hè? Ja, oké. Okay. Ja, goed, ik dus, uh... heb het pas geleerd ook in de straat gehad... ...dus ik weet dat het kan uh, een hele operatie zijn. Goed, moet ik de voor berichten. En Lucas Hemming heeft een nieuwe cd uit. En op sommige platforms is hij echt gewoon een habbekrats te koop. Ik denk, ik denk dat het een soort aanbieding is om hem wat meer aandacht te geven. Nou. Ik heb in de buiten getast, dus, maar... Waar do you go? Naar nou, de platen straks zou ik zeggen dan. Ja, waar ga je heen, joh? No, Lucas Hemming, Mood Swings. Where do you go? En Where Do You Go is de nieuwe single. En ik zei, op sommige platformen is die echt voor echt een habbekrat te koop. Dus ik denk dat het een soort aanbieding is om wat aandacht te krijgen. Nou, dat, dat krijgt hij zeker. En uh, ik weet niet, zat hij ook in de Passion weer? Lucas Hemming? Heb je de Passion nog gekeken of niet? Ja. Oh ja, oh. vandaag heel stuk in de Telegraaf erover. Dat is voor de uh, uh, Sylvana Simons die erin speelde die, nee, die uh, zat er niet in. Die zat er wel in. Sylvana Simons. Ik heb hem niet gezien hoor. Ja, wel. Nou goed, dat is misschien een andere Sylvana Simons. Die had ik net gelezen in de krant. Die zat erin. Ik heb het dame helemaal niet gezien. Die zegt, nou het was een beleving. Gewoon, ik heb met de hele grote sterren opgetreden. Zangeres dus hè. En, uh, en uh, daar, Dat was bijzonder. Maar dit was toch echt bijzonder. Misschien had het te maken met het geloof. Want ze speelde Maria om zo dicht bij Jezus te oh, zijn. Nou. Ja, dat was niet Sylvana Simons. Dat was een andere dame. Ja. Dat, uh, <laughs> ik denk al, oh, hier bedoel je. Maar ik, ik moet zeggen, ik vond haar wel... Uh, ja? uh, uh, ik vond haar uh, qua stem niet zo goed uit de verf komen. Oh, okay, Eva ja. Simons. Eva Simons. Kijk, het is heel iemand anders. Ja, dat mag je zeggen. Ja. Ik zie net de foto erbij. Sofiane, ja. Eva, zij zijn geen zusjes. Dat is nee, wel duidelijk. Zeker. Nee, zeker. Eva nee. is veel uh, lichter. Ze is wel getint. Ja. Maar, ze, uh, maar ze wordt dus inderdaad als, uh, door, door, als Maria ze wordt door de kijkers gefileerd. Daar was ik eigenlijk al een beetje bang voor dat het zou gaan gebeuren. Oké, okay, nou goed, ze was zelf helemaal uh, onder, ondersteboven van het optreden. En uh, dat was een gigantische ervaring. En, uh, maar je staat ook dat ze tijdens een van de repetities een miskraam kreeg. Hè? Ik denk, oh, dat is ook wel bijzonder. Okay, ik vind het al een drama, die pechje. Maar het wordt alleen nog een groter, die drama. Gewoon, ja, maar. ja. Doe daar niet aan mee. Echt, dat. dat maar zij heeft een, Dit een... was een teken om niet door te gaan, zou je dan denken. Maar toch ja. doorpakken. Nou. Ja. Oh god, Nee hoor, maar het was, het was wel, ik vind het wel altijd, uh, het heeft wel wat vind ik, die, uh, het hele verhaal zo en al die mensen die meelopen en uh, ja, het, het is wel gebeurd vroeger. Ik ga liever naar droomvlucht van de Effling. Ja, ja, dat snap ik. Ja. Dit was gratis hè. Jazeker, ik vind het zo theatraal allemaal. Ach, is het ook. Ja goed, ik, ik, ik heb vast, uh, afgelopen week is mijn... Uh, de, meeste, de, de twee mooiste vrouwen uit mijn huis, die waren naar de soldaat van de Oranje. Ah. En, uh, het grappige is, als je dan die stukjes ziet, dat, je dat, dat zingt, mannen die zo'n zo zingen, krijg je altijd kriebel van. Maar als je dan die techniek erachter ziet van dat podium, wat, nee, niet podium, nee, het, de zaal draait uh, om het podium heen ja. en dat uh, je denkt, wauw, wauw, wat een techniek om dan zo'n man te zien zingen. Dan denk ik, wauw. Wat, ja, is ja, knap hoor. Je vergeet bijna dat daar gewoon een man staat te zingen, dat je denkt. Huh. Maar uh, nou ja, goed, de techniek erachter is wel bijzonder. Dat valt wel... Ja, over wel musicals. Daar ja. moet een man altijd even over... over scheiden gewoon over. Ja, ja, het is wel zo van... Dan gebeurt er weer wat en dan moet er weer gezongen worden. Ja, ja. Dat is ook wel een beetje zo. Ja, het is eigenlijk wel stom. Want een man zingt wel vaker. Maar met een musical komt dat meer naar voren of zo. Dat is, dan is ja. het zo aanstellerig vind ik altijd. Ah. We zitten in een toneel, moet je nou gaan zingen? Vertel het gewoon even, weet je wel ja, Terwijl als iedereen gewoon wel eens zou zingen Zou het niet opvallen Maar als je dan eerst praat en gaat, Oh wacht, ik ga het zingen nou, dat, ja. dat is raar, vind ja, ik zelf ja, Ik zie dat jij je duidelijk een heel groot vooroordeel hebt Tegen zingen in, in hè? Nou ja, bedoel, Ik ga liever in mijn onderbroek op het toneel staan Dan dat ik ga zingen, hoor, moet ik zeggen want ik heb zeg, mijn toneel... Uh, uh, ik, ervaring, ja. Ervaring. Ik heb uh, uh, improvisatietoneel gedaan. En op een gegeven moment kwam je de volgende klas kwam je terecht. En dan moest je dus iets gaan zingen. Nou, ik zeg nou nee. Nou, uh, <coughs> nou haak ik het. <coughs> ik, uh, ik, ik heb even gestemd. Dat, dat ga ik niet doen. <coughs> ik wil best hele rare situaties spelen, maar ik ga niet zingen. Ja, Maar dat hoort bij de cursus. Oh, en toen dus sloeg ik op slot. En toen ben je eruit gegooid. <coughs> ja. Dan mocht ik niet meer bij de groep komen. Nee, zo gek was het niet. Maar oh. ik vind het, nee, niet doen. Goed. Ja, nog iets anders? Het is anders wel of... mooi om je gevoelens te uiten. Dat vinden we wel. Oh, dat ja, is waar. Dus, oh, maar Ik uh... zit vast in mijn gevoelens. Dat ja, ja, ja, ja. ja. Nou, wat ik, ik kijk altijd naar vandaag in de muziek. Ja. En ik zag wel dat het uh, in 1972: dat Roberta Fleck voor het nummer The First Time Ever I Saw Your Face. Dat was een enorme hit. Yeah. En daar heeft ze toen uh, gauw plaats gekregen op deze dag. Dat vind ik wel bijzonder. Oké, okay, nou straks nog meer geschiedenis over het ja. tweede gedeelte van het radiomagam. Oh, barstend vol met geschiedenis. Echt leuke weetjes om uh, mee te pakken. Oké, okay, Mitch is een Nederlands beentje. Die is het allemaal wat ze uit heeft. Roman Soldiers. Mitch. Ja, ja, als je het cd'tje ziet staat, dat je denkt van... Oh, het album heet Chair. Stoel. Nou ja, dat spreekt tot mijn verbeelding. Ik. ik kan stoelen liefhebben. dus ik heb het even geluisterd. Het is het vierde album van de band. Het is eigenlijk een superband. En een superband definieer je als het feit dat het eigenlijk... Het is geformeerd uit gasten weer uit een andere band. En die komen dan even voor een gelegenheid bij elkaar. En onder andere Bastian Bos maar zit daarin en die zegt... Nee, ik, ik, ik had echt nooit verwacht... Dat we zouden doorbreken. Want ja, dit is echt een bekend plaatje geworden: Roman Soldiers. En het is ook bijzonder dat al vier albums hebben uitgebracht. En er zijn altijd twee leden in deze, deze groep. die zeg maar wat ideetjes toe elkaar toesturen. En uiteindelijk werkt de ene dan en de andere aan. En ze hebben echt wel honderd ideetjes ergens op een lijstje staan. En soms komt dat dan tot elkaar. En dan wordt het een album uitgebracht. En dit is dat album: Chair, dus mm. van Mitch. Goed, de zaterdagmorgen hier op een te bereiden. Vertel. Ja, in Amerika uh, zit de huis Promoot op een website over de, de corona-theorie, dat het uh, toch door een laboratoriumlek is gekomen. Oké, okay, ja, pas alleen. Ja. Sprak ik ook weer iemand, die had ook wel hele theorie. Toen dacht ik, oh mijn god. Ik dacht ik er vanaf was. Maar vertel. Ja. <laughs> nou ja, dit is afgelopen, nou ik denk vorige week vrijdag hoor, ja? is die website uh, uh, onthuld door dit Huis. En uh, hij heet covid.gov. covid.government. Ja? En die richtte zich voorheen op het promoten van vaccin en testinformatie, maar wordt die doorgelinkt aan de website van het Witte Huis. En daarop staat de afbeelding van Donald Trump. En uh, daarbij wordt het dus wel uh, enorm uh, bekritiseerd. Het is ook gewoon om die Biden weer eventjes uh, nog na te trappen, weet je wel. Ja, oké. Okay. Maar dan ligt het dat de Biden daarmee te maken heeft. Ja, ik denk dat het daar heel erg mee te maken heeft. Ja, dat... Het is gewoon zo treurig. Okay, ja, dat ik... iemand het allemaal weer doet, weet je wel. Oh, ik, ik, het wordt zo moe. Pas geleden sprak ik ook weer iemand. Ik vond hem al apart. En een gegeven moment kreeg ik het ook over uh, vaccinatie. Ik begin er nooit over. Iemand anders begint het al over. Ik denk van, pff, ik ga eromheen. Ja. Maar uiteindelijk zegt hij van... Ja, nou, het wordt nu toch wel duidelijk dat het echt uh, een wasse neus was. Hoezo? En daardoor zijn al die mensen hoezo? overleden. Of ja, hoezo, hoezo wordt het dan duidelijk? Ja, want op bepaalde internetsites kan je toch wel echt de informatie... Oh ja, die bepaalde internetsites, weer, die leggen het uit... Denk ik, oh ja, die kom ik natuurlijk niet tegen. Want ik zit in mijn geluksbubbel. En jij zit in de waarheid. Ik heb nog steeds echt de blikken uh, op mijn Netflix van uh, in Italië. Dat er zo ontzettend veel mensen daar in het ziekenhuis kwamen. Wat een, een dode waren dat de hele tijd de dodenklok luidde. Omdat al die mensen begraven moesten ja. worden. Ja, dat klopt gewoon niet. Die waren allemaal gevaccineerd. Ja, dat, is, dat was het complot, hè? Ja, er zat klopt. gewoon niemand in, in die kisten. Oh, dat is Ze waren ja. leeg. Oh, Oké. Okay. Nou goed, het blijkbaar. Een kisten. Is, is, soms ben ik altijd weer nieuwsgierig. Want ik ken dus ook iemand die daar redelijk in zit. Dat hij dan zegt, maar misschien heeft hij wel de waarheid, weet je. En dat ik nog steeds in mijn geluks. Dat ik die andere verhaallijn. Weet je, ken je die film Sliding Doors? Met Kenneth Paltrow? Weet je, je hebt ja. zeg maar. Twee waarheden en die lopen naast elkaar. En die ontmoeten elkaar af en toe net niet. En nou ja, dat lijkt dit wel zoiets te zijn. Maar goed, ah. ik zit in mijn geluksbubbel dus Ik hou hier lekker. Uh, ik blijf hierin zitten. Dat snap je ook wel, natuurlijk. Goed, wat hebben we hier? De manic street pictures. Hiding day. in plain sight. So a portrait of myself Made a promise to be cared. Het is wel een bijzondere plaat geworden. Ja, Hiding in Plain Sight van de Manic Street. Dus je denkt van wat, welke toon hebben ze nog niet gebruikt. Want het is natuurlijk altijd zo'n beetje melodramatisch. En er zit zo'n ondertoon in. En, nou, ik vind dit een van de minder geslaagde plaatsen. Die zou me hier waarschijnlijk niet zo gaan meer horen. Maar het is uh, Hiding in Plain Sight. Het is dus wel het laatste. Oh nee, dit album heet Critical Thinking. Ik dacht dat het, het titelstuk was. Maar dat is niet het geval. Goed, het is zaterdagmorgen. En uh, uh, ja, we kijken even de wereld. Het is zonnig. Je zou de eerste kant op kunnen komen. Uh, ja, ja, even een strandwandeling maken. Ja, zoeken. nou het is zelfs zo dat de komende tweede paasdag is er ook weer zo'n gezellige markt hier uh, in, het, uh, okay. in ons dorp. Ja, en Koningsdag komt dichterbij natuurlijk. Het is natuurlijk een hele rare constructie. Het is op zondag, maar we vieren het op zaterdag. Want uh, ja, Koningsdag kan je niet vieren op zondag. En dan heb je weer in uh, Alkmaar dan, weer, dan wordt die markt weer nog weer verder opgeschoven. Die komt dan op vrijdag. Ja. Want ja, die is er altijd een dag van tevoren. Ik denk, is ja. dit zondag en we vieren het op vrijdag. Nou, ik uh, raak in de war. Het schijnt ja. uh, dat. Uh, ik weet niet of jij uh, veel blik gebruikt. Ik vind het wel irritant nu tegenwoordig dat je dan steeds die blikjes niet weg kan gooien. Want die moet je er weer apart houden. Want er zit allemaal statiegeld op. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, nu schijnt het dus wel zo te zijn dat die statiegeldzoekers. Ja? die veroorzaken jaarlijks bijna 10 miljoen euro aan schade in de, He, hebben ze dat in nu de al? grote vier in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Afvalbakken raken beschadigd. Er blijft uh, meer zwerfvuil achter op straat, omdat ze gewoon ja. de rest eruit gooien, weet ja, je wel? Ja, ja, ja. En uh, mensen met een kleine beurs proberen dus daardoor extra geld te verdienen. En alleen al in de Rotterdamse binnenstad de extra reiniging en de schade is 2,3 miljoen euro per jaar. Ik vind het wel, ik vind het van die vage bedragen, weet je wel? Ja, Hoezo knapken... 2,3 miljoen? Ja. Stuur er even een keer een wagentje langs of zo, of, ja, uh, ja, nou ja, of, maar het, nou ja de, de medemensen uh, die uh, dat uh, ja hou ze bij je, gooi ze niet in de prullenbak, zoiets. Maar goed, dan, gaat, ja, maar dan je gaan we gaan even bepaalde, goed kijken natuurlijk. Je hebt bepaalde uh, methodes, dat ze er een ring omheen doen om die bak, ja. met gaten erin, en dan kan je die blikjes erin doen. En dan ja. kunnen dus de mensen die dan uh, die blikjes graag willen gebruiken uh, om in te leveren, ja. die kunnen dan uh, zo pakken, weet je, want dat is wel zo handig. Ja. Ja, je moet een manier vinden dat ze niet die prullenbakken helemaal boven moeten trekken. Ja. Daar zou je naartoe moeten eigenlijk. Maar ze zeggen wel dat sinds de invoering van dit statiegeld op die kleine flesjes en blikjes... ...de inzameldoelstelling van 90% is nog niet gehaald, Maar het aantal blikjes en flesjes in de natuur is wel flink gedaald Oh, nou, okay. van 2018 ik okay. nou. Oké, okay. nou ik denk die misschien dat die vuilophalers misschien wat minder geld moeten krijgen... ...en dan kunnen we die 2 miljoen uh, wat, uh, wat drukken dan. 2,3 miljoen. Nou, misschien ja. moeten ze ook wat extra geld krijgen als ze daar ook even veeg. Juist niet. Ja, ja want dan, ga, dan, dan blijft het schoon. Ja, oké. Okay, maar dat, dat kost veel geld. Ja, extra vegen kost weer geld. Dan moeten we extra duren ja, maken. Ja, die 2,3 miljoen. Nou, dan kan je tegen zo iemand zeggen... Wel van Nou ja, uh, je krijgt gewoon uh, een tientje... als jij gewoon deze straat schoonhoudt. Ja, ik bedoel iemand die in de straat woont. Die toch die blikjes ophaalt. Ja, oké. Okay. Die geeft je een bezem. Ik zeg, ja, een nou, be als je dat ook nog een beetje doet. Ja, en per, zeker. per zak vuil die jij dan uh, bij elkaar hebt geveegd. Wat een organisatie, zegt die blikjes. Oh, ja. Ah, je ja. begint met iets. Je denkt, nou... Dit moet de oplossing zijn. Maar je hebt een hele organisatie nodig om die straat hem eens schoon te vegen. Ja. Nou ja, ik zal zeggen, blikje gebruiken, breng hem gewoon weg. Dan hebben we dat hele probleem, hebben we niet meer. Nee, precies. Goed, goed. Straks de het antwoord te berichten. Hier op de En natuurlijk ook de geschiedenis zitten waar aan te komen. Het is vandaag natuurlijk 19 april. Ach, mooi. Morgen is er zo'n mooie dag. 20 april. Oh, straks daar meer over natuurlijk. Het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 To be somewhere else I've tried so many new adults to die and self and From designing with dead sticks to falling yogi be hot moves But what I found I learned from no look up on the shelf is to watch the deep of time. I'm Mooie plaat als popular. Hebben ze nooit meer gemaakt na de surf. Dit is Second Skin. Ja, Mirror Moon is hun laatste uh, CD waar dit allemaal op te vinden is. Tietje zaterdag is dus mooi in Toebak leeft. En uh, vandaag een telegraaf stuk over uh, Kees-Jan Dillebeken. Hij uh, werkte 40 jaar voor de Nederlandse Inlichtingendienst en uh, veiligheidsdiensten. Hij heeft een dubbel leven gewerkt, 40 jaar lang. Hij was hier in uh, Nederland was hier gewoon uh, Jan-Kees uh, uh, Dillebeken maar uh, uh, een, een trouwe Rijksambtenaar. Maar in de andere stad leefde hij een leven van Kees D. En uh, dat was een zakelijke consulent, een dekmantel, om uh, in het buitenland uh, alle informatie te verzamelen. Veertig jaar lang heeft hij dat gedaan. En nu heeft hij een boek uit en dat heet Niet alles is blijft geheim. En dan vertelt hij dus hoe zijn leven hoe dat moeilijk was. En dat hij zeg maar twee huizen had. En dan moest hij, alle twee huizen moesten hij nog regelmatig moest hij te zien zijn. en moest hij contact opbouwen met de buurt. Hij moest boodschappen doen om te laten zien... dat hij daar wel echt leefde, allemaal van die dingetjes. Ik denk, ja, dat is allemaal echt een dubbel leven. Uiteindelijk gingen ze hem ook testen. En dan gingen ze hem uiteindelijk 's s'nachts oppakken en gingen ze hem verhoren... om te kijken of hij wel stand zou houden. Had hij ook echt twee gezinnen? Nee, dat niet. Aan de ene kant had hij wel een gezin... aan de andere kant had hij geen gezin. Maar uiteindelijk was hij zeggen... wat was het ook weer... hij ging spullen verkopen voor een of andere winkel. Hij ging naar het Engeland toe... En hij moest dan IRS, IRA, toeristen ontmoeten en dan informatie verzamelen. En werd die, uiteindelijk werd hij ook nep ondervraagd om te kijken of hij niet zou breken. En dan gingen ze ook zijn telefoon door scrollen. En dan kwamen ze telefoonnummers tegen en die gingen ze bellen. En dat klopte allemaal. En dan stond ook het telefoonnummer van zijn zus in. Dat werd dan weer gespeeld door zijn vrouw. Nou goed, allemaal dit soort dingen hebben ze allemaal, allemaal, allemaal uitge, uitge, uitgezocht. En uiteindelijk uh, heeft hij dingen uitgezocht onder andere uh, is hij zeg maar in de Molukse wereld uh, gedoken. Om de achterkant van de treinkaping te onderzoeken. Hij uh, is uiteindelijk ook nog uh, ergens in het buitenland andere dingen. Nou goed, het staat allemaal in het boek van de niet uh, alles blijft geheim van deze Dillebeek. En het is altijd wat spreekt wat door de verbeelding, maar het lijkt me een eindeloos vermoeiend iets. Heet die Dillenbeker? Dille. Oh, wat apart. Ja. Ik ga er toch eens naar kijken, want ja. dat vind ik altijd wel interessant, dat soort Baker. verhalen. En ja, het is altijd mooi, maar het lijkt me zelf wel werk. Weet je, dat je twee levens moet opbouwen. En, dan, dus, ja, nou ja, en alles onthouden. Ja, want zeker. De... En niemand let op je. Dat je denkt, maar niemand let op me. Dan moet ik even goed dit, dit toneelstukje spelen voor niets-publiek. Dat lijkt ja. me ook zo irritant. Gewoon. Maar goed, hij heeft wel uh, informatie verzameld. En dan mag dat nu allemaal... Uh, niet alles mag je vertellen natuurlijk. Want sommige dingen zijn wel geheim. Maar dus hij wil... hij uh, heeft al een boek gepubliceerd wat een enorme hit is. Of ga, komt dat nog? Nou, dat weet ik niet. Maar hij heeft in ieder geval één boek uit waar heel veel dingen in staan. Niet alles staat erin, want dat mag niet. Maar hij wilde wel uh, eigenlijk eens vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. En ja, dat het is dus het uh, verwerkingsproces. Uh, ja, zeker. Vooral bij jezelf blijven. Dat, je nu uiteindelijk, dat is toch een rouwverwerking verwerking van het ene leven wat je afscheid moet nemen. Oh, ja. <laughs> Het leven ach, met of zonder gezin, uh, ja, dat wat, is de vraag. Wat, wat wil ik nu? Wil ik, nou, ik kan dat leven gaan leiden, maar ik hoop dat een andere leven leiden. Maar ja goed, zijn vrouw speelde wel zijn zuster. Dat denk ik ook, want daar ben je nog niet van hem af. Dat is niet serieus hoor. Dan. dan ben je nog niet van die, van die vrouw of nee, Je bent je zuster geworden. <lacht> nou ja goed, uh, het is allemaal toneelstukjes. Ik, ja, daar kan je heel veel dingen over vinden, over spionnen. Hè? Ja, ik vind het wel leuk. Dus maar je hebt ook al van die uh, gasten die dan... Doen alsof ze een spion zijn om uh, meer chansen te hebben en zo, weet je wel. Ja, oh ja. Ik moet nu even weg, want uh, ja. je hebt een secret mission. Zeker. Spreek je hebt natuurlijk ook ooit, ooit hebben ze dat lichaam ergens um, uh, in zee gegooid... om door de Duitsers te gevonden worden. Oh, ja. En dat, dat lichaam hebben ze ook heel veel moeite voor moeten doen... om het in die staat te krijgen. En uiteindelijk konden de Duitsers daaruit vandaan halen... waar uh, enge, of waar de Amerikanen zouden... Zouden aan, landen. Zouden landen. is eigenlijk een voor... voor uh, je van die day of zo, hè? Ja, sowieso. Ja, we ja. hebben er ook jaar lang aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou, bijzondere verhalen. En Jan Dillebeek heeft daar een klein stukje van. Nou goed, we gaan even op naar het nieuws van 9 uur. Na 9 uur straks geschiedenis. We kijken naar de datum 19 april. En onder andere, ja, wie is hier allemaal jarig? Nou, we kijken er zelf maar naar. Genoeg. We spreken zo in deel 2 van dit Ruyde Event. Tot zo.